Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zom. Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. ZOMERHITS Dit is de zomer van ZFM, met nu Entertainment For You. It's been a really, really messed up week. Seven days of torture, seven days of bitter, and my girlfriend went and cheated on me. She's a California dime, but it's time for me to quit her. La, la, la.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 Zie ik van Hot Cheryl Ray en tonight, tonight. Welkom bij het Tweede Uur Entertainment View voor deze zaterdag 6 augustus 2011. En uh, ik zit naar de tv te kijken en of het een stukje van de Gay Parade. Nou, dat is toch wat? Het lijkt me wel gezellig trouwens om daar te zijn, maar er zijn sommige gasten die staan op die, op die te dansen. Nou, maar ja, iedereen zijn eigen recht. Ik heb uh, niks tegen homo's hoor, dat is duidelijk. Maar je kan ook een beetje normaal doen, natuurlijk. Zometeen gaan we bellen met uh, popstar Henry... ...wat is dus gebeurd op showbiz nieuwsgebied. En ik denk dat we misschien wel even over The uh, White kunnen hebben. En natuurlijk over Gerard Joling... ...die ik volgens mij ook had gezien op de boot. Hij, heeft, uh, hij ja, je hoort het straks natuurlijk ook van Henry... ...maar hij heeft, hij heeft een henna tatoeage gezet... ...en het was helemaal gaan ontsteken... ...en het ging de hele, helemaal de verkeerde kant op. Meer informatie daar straks over. Ook gaan we denk ik wel even hebben over Holland's Got The Talent... Gisteren weer het best, uh, best bekeken programma van de vrijdagavond. En ik, ben, ik ben benieuwd uh, hoe Henry het heeft gevonden. En uh, ja, voor de rest kijken we wel. We gaan gewoon een beetje, een beetje slap lullen. Hè? Dat kan wel deze zaterdagavond. Een beetje komkommertijd komt goed. En uh, jou, jouw plaatje kan natuurlijk ook. Hè? Bellen 03 573 1969. Dus jouw favoriete plaat of misschien wel heb je een leuk verhaal 023-573-1969. En enkel probleem. Vanavond wordt het natuurlijk ook heel erg gezellig in het dorp. Daar straks meer informatie over. Maar nu eerst muziek van Spendo Ballet. Never get tired Through urban fields and suburban lines Duh! And Save the World And the 40th, Spendo Ballet, echt een klassieker And When You Leave Even een uh, jazz muziekje want het is wel op zijn plaats, hè Roy? Ja, zeker weten. Want uh, het centrum van Zandvoort gaat weer na vele jaren uit zijn dak met een gezellig jazzfestival met kwaliteit. Jazz behind the beaches herboren en zwingender als ooit van tevoren. Met veel enthousiasme presenteert de stichting ZEP, Zandvoort evenementenplatform. In de serie Muziekfestival Zandvoort een spetterend ge uh, gevarieerd jazzprogramma met maar liefst 15 topbands. Geweldig, hè? Wat een programma. Zullen we even het programma doornemen? Ik denk dat jij dat beter even kan doen, ja. Het, Dorps... <laughs> het Dorpsplein. Er staat uh, Martin... Martijn Schok, Boekie Blues. Deborah J. Carter Quartet. Quartet en Ungawa. Je kent het niet. Nee. Op het Gassensplein Spoor 5. Hey, goed hoor. The Very Next, Paul van Kessel. En Jimmy's Gang. Op het, of het kerkplein staat... Letitia Isu Rumba Bada... <laughs> Rumbadama Dama... Roomba Dama... Het Dutch Swing College Band... En de Ank Angels Boogie Midden Haltestraat Leel's Macintosh, De Flying Dutch Jazz Band... En Shirma Rouge en de B-Trio Plus... En als laatste het einde Haltestraat, De Cabo Cuba Jazz... The macht dat Cambridge Quartet and the blood, sweat and tears. Ik hoop dat ik alle naam een beetje heb goed uitgesproken. Ik schat de kans klein in. <laughs> maar als het maar een beetje duidelijk is dat het vanavond heel erg gezellig wordt, of niet? Ja, en dan morgen natuurlijk zondag 7 augustus jazz at the beach hier in uh, Zandvoort. En uh, ja, veel mensen. Programma volgens zo spoedig mogelijk staat op de vvvzandvoort.nl. Oh ja. Dat is heel apart. Maar in ieder geval in diverse strandtenten. En dat heeft heus wel in de Zandvoortse krant gestaan. Is het hele programma uh, bekend? Uh, dat denk ik. En Rudy, kijk eventjes snel op internet of uh, het, uh, Ik ga gewoon even naar die site, toch? Ik heb een lekker jazzmuziekje opgezet, dus we kunnen gewoon uh, doen wat we willen, toch? Ik doe gewoon even kijken, hoor. Oh ja, yeah. jazz behind the beach. Nee, het staat er niet op. Nee hè? Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik kan niet vinden. In ieder geval er is heel veel jazz op, uh, op uh, Zandvoort. En ook morgen gewoon weer tijdens de Jazz at the Beach. Ook op uh, 7 augustus. Er staat iemand voor de ramen een hele lelijkert. <laughs> wat al lelijkerd ja, uh, ja, wat? Het zal het zijn, een Duitser? Ja, dat zijn allemaal Duitsers. Het is aan die kopje ja. te zien. Zullen even zwaaien? Even zwaaien. Hij so, ja. kijkt een I, beetje bang, maar uiteindelijk sluit hij bij de Gay Parade Nou dat zeg je toch niet, jongen Wat, wat is er mis met de Gay Parade? Helemaal niks Oké okay. Het is toch een gezellig feestje in Amsterdam Wat, veel, wat erg populair is tijdens de Gay Parade is Rihanna, hè? En <laughs> ja. zij is ook, Dat zit je er lachend in Zij is ook, uh, <laughs> ook erg populair in de wereld En ik heb het gewoon niet op haar ik vind, het, ik vind het geen leuke muziek Maar, maar, maar, is een grote maar Ze heeft een nieuwe single ik luister. Van haar uh, album Loud. Het is volgens mij al de vierde single of vijfde single die er vanaf komt. En deze vind ik wel goed. De nieuwe single heet Men Down. Hier bij ZFM. I didn't it's I know it was alright. I can't even sleep and I get it off my mind. I'm Get out of sight, but I end up behind bars What started out as a simple philosophy Turns into a real sticky situation Me just thinking on the time that I'm facing Makes me wanna cry Cause I didn't mean to hurt him Could've been somebody's son And I took his heart with me Criminal. Man down, tell the judge, please give me minimal Run out of town, none of them can't say me, no, see me Whoa. Mama, mama, mama, I just shut a man down In central station Speciaal voor alle homo's, Club Tropicana van Wem. Ja, heel goed. Voor de homo's op Gay Parade, toch? Ja. Speciaal voor je? Voor de verrats. Voor de van de Gay Parade. <laughs> Wem hoorde je en Club Tropicana. Zometeen is het tijd voor Popstar Henry. Wat is gebeurd op Showbiznieuwsgebied? Ja. En je hoort natuurlijk Elena Disco romancing na Adele Ride as Rain. Who wants to be?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 allemaal en uh, luister thuis Hoe is het in Zandvoort? Bij ons gaat het uh, prima. We hebben een, een gezellig avondje voor de boeg, want er is namelijk een jazzfestival hier in het dorp. Ah, perfect jongens, perfect. perfect. Hoe is het weer daar? Uh, kan beter, het is nu een beetje bewolkt. Vanmiddag uh, uh, regelde het pijpen stelen. Ja, ik ja. <laughs> ken, ken het hier. Kan, kom hier ook op het en de honden kwamen uit de lucht, want het was namelijk hondenweer. Maar uh, nu is het even droog, dus dat is wel lekker. Ja, uiteraard. En uh, ja, maar we hopen dat het, dat het volgende week een stuk beter wordt, heb ik begrepen, hè? Ja, laten we het hopen. Ja, uiteraard. kom ik jullie kant trouwens op, hè? Ja, te gek. Ik hoop dat het dan echt lekker weer is. Ja, wat ik zo gezien heb, dan zou het in ieder geval droog worden en de temperatuur rond de 25 graden. Kijk, daar tegen we voor. Dat is barbecue weer. Hé, hey, Hedri, een vraag. We willen je ook uitdagen voor een spelletje Wie Ben Ik? Wie ben ik? Oh. oh, goeiemorgen, zeg. Nou, ga je me toch wat doen, hoor. Mag je me laten horen? Nee, volgende week. Oh, volgende week Ja, volgende week. Oké, okay, volgende week. Is goed, jongens. Zeg hoe laat ik daar moet zijn, hè? Dus, maar ik heb natuurlijk weer wat nieuws voor jullie. hè? Ja, vertel. Ik ben benieuwd. Ja, in ieder geval uh, het blijkt zo dat uh, Lady Gaga die uh, gaat een film spelen van Amy Winehouse. Oké. Okay. Dus, dus dat is hier wel. Dat zijn de geruchten op dit moment. Dus uh, maar in ieder geval zou ze, uh, uh, ja, Lady Gaga het helemaal zitten om die rol van uh, Amy Winehouse te spelen. En ja, ze is echt zo e net zo excentriek denk ik, dus waarom niet hè? Nee, en wat voor rol zou gaan spelen echt als Amy Winehouse? Dus... Ja, ik denk het wel ja. Oh, ja, ja oké. Okay. Dus uh, ja, wie krijg je, wie, wie, wie, wie krijg je meer de, uh, voor de plaatsen dan uh, Lady Gaga? Ik denk het wel hè? Ja. Dus... Hé, hey jongens, dan hebben we natuurlijk ja, in Amsterdam de Gay Pride. Die ja. De laatste weekend in. Ja. Dus als jullie er nog naartoe willen, ik het moet het nou doen, want uh, volgende week is het afgelopen, hè. Ja, het, het lijkt me best gezellig. Ik heb op tv gekeken, maar uh, het ja, zag er best ja, gezellig ja, uit, hoor. Ja, het lijkt me hartstikke om dat ik je mee te maken daar Ja, en, tuurlijk. En, en, echt, compleet gekhuis daar. Het, met... wordt ook wel, het wordt ook wel Tweede Koninginnedag genoemd, hè? Uh, het zou zomaar kunnen, ja. Dat geloof, ik geloof het best wel. Er komt, er heel veel mensen komen daarop pas, hè. Zullen de binnenstad nog helemaal afgesloten zijn. Dus wat dat betreft, uh, ja, als je dat nog wilt, moet je, moet je vandaag en morgen even kunnen gaan. En dan is het afgelopen, hè. Ja. Maar het is ook heel gezellig in Nederland, hoor, Henry. Ja, natuurlijk. Het is ook weer. in Nederland, toch? In eh, Zandvoort bedoel ik. Oh. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik snap, ik snap precies wat je bedoelde. Dus, ja jongens, en dan hebben we natuurlijk weer uh, Hollands Talent gisteren weer even gekeken. Um, ze stonden weer op het beste bekeken uh, evenement van de avond. Ja, ik, ik kan me natuurlijk wel voorstellen, want... Heel erg veel concurrentie hebben ze natuurlijk niet, hè? Nee, er zijn weinig programma's die je kan bekijken. Ja, echt waar. Ik vind de, de, de televisie aanbod op dit moment in de zomer is uitermate bedoeld en slecht, hoor. Heerlijk ja. waar. Hey, heb je je grote vriend ook gezien bij Holland uh, bij, uh, oh, Cot Talent? Uh, wie bedoel je? Rapper Bier. Rapper Bier? <laughs> rapper Beer. Rapper Beer? Nee, heb je niet gezien, nee. Ja, die uh, rapper die met het kleine meisje van 14 uh, meedeed. Ja. Heb je die niet gezien? Ik heb, nee, dat is me niet opgevallen. Nee. Ik heb niet alles kunnen zien, moet ik eerlijk bekennen. Ah. Oh. Dus zou ik die waarschijnlijk helemaal gemist hebben. Nee, want dat is hè, die rapper die ook mee heeft gedaan het Kieken Artiestengala toen de tijd. Oh, oké, okay. ja, ja, precies. Ja goed, je kunt natuurlijk niet alles zien hè, dan heb ik die waarschijnlijk gemist. Ja, die werd en helemaal afgezekerd. Was, afgezeken. was door? Waren, waren ze door? Uh, nee, uh, dat meisje wel. Maar ja. uh, de rapper niet, want die werd helemaal afgezekerd. Oh, nou, dat heeft hij goed gedaan dan? Goed, maar, mag ik vragen hoe oud hij is? Want ik heb het niet gezien. <laughs> nou ja, oud zou hij zijn. Kan gebeuren, hè? Is het een jongetje of is het echt een oudere, oudere gast? Oh, een grotere jongen, oké. Okay. Ja, goed kan gebeuren, jongens, hè? Ja, niks aan de eh? Precies. Maar in ieder geval, ja, het zijn nog steeds de volgende bij ons geteld en we uh, waren echt, eh, zegt zeggen ja, hartstikke leuk, maar ook echt bij zijn nou, we het slecht, hoor. Ja. Echt waar. Goed, ja, dan hebben we natuurlijk nog uh, de diva's, die uh, Patricia Pai, uh, uh, Patty Pratt en uh, Atjana Simik. Ja. Die doen ook alles om weer in het, uh, de picture te blijven, hè. Dat is ongelooflijk. Zelfs de poeperol, hè? Ze ja, ze maken er een ontzettend soortje van. Want ze hebben een, uh, voor de asiel van vogels zijn ze geweest, dan hebben ze de poep -lopen rollen, de vogelpoep -lopen rollen, dus rollen, modder. <lacht> uh, ja, er waren muizen, er waren ratten. En, uh, ja goed, Ik denk van, wat wil, je nog, wat wil je nog doen om in de picture te blijven, hè? Ja, nou, misschien is het wel een heel leuk programma. Ja, wie weet, we wachten, we wachten eens even af, hè. Ja. ja goed, dan hebben we natuurlijk ook een de relatie tussen Justin Bieber en Selena Gomez. Die, had, die hadden een paar relatieproblemen, zo gezegd Ja, ja. dat wil je ook, Let's 17, 19 jaar, uh, kindsterretje. Uh, ja goed, dat wil je in feite. Maar hij ging in ieder geval te veel met zijn, vrienden, met zijn vrienden om en uh, er was ze helemaal niet van gekinkt. Dat ze gevraagd of, ze, of, of hij zijn vrienden op een gegeven moment een tijdje niet zou laten zien. Nou, oh, het begint nu al op zo'n jonge leeftijd. Oh, Jong jongen, jongen, jongen, klein is die ja, jongen. Ja, Justin Bieber, hij is 16 of 17 of zo? Uh, Volgens mij is hij 17. Dus okay. 19. Pochi dus, uh, Ja, De, de dag daarna waren ze weer gespot, in ieder geval in uh, Miami en ze reden samen terug rond in de Rolls -Royce, dus het valt nou ja, ja. mee. Nee. <laughs> ja. Ja. Nou ja, goed, dan heeft Ben Saunders heeft ze weer een uh, nieuwe tattoo laten zetten door zijn vriendin. Oh? Ja, op zijn knie. En dat heeft, heeft uh, zij zelf gedaan, dus was uh, ze tevreden mee. Dus ja, hij had nog plaats over dus uh, waarom niet, hè? Op zijn knie? Ja. Op zijn knie. Ik denk dat er ja. verder er weinig plek ja, meer de, over is. Er is een... nog veel plek op zijn knie. hoor. ik heb de foto gezien op internet. Is het zo? Ja, ja. Het net als het goed, ja. okay. dus uh, ja. Oké. Dus, maar als je binnenkort een tattoo, een ziet lopen, dan is dat Ben, hè? Ja. Uh, ja, ken je kunnen jullie trouwens nog uh, Brandy herinneren. Brandy? Is dat niet van uh, Popstars? Ja, precies, ja. Die hebben we nee. ook nieuwe homo-moeder van ja. Amsterdam. Nee. Wat is dat? Buf? Wat uh, zei je, Henry? Wat zei je? Nou, dat zei je ja onder de homo's toch wel uh, flink wordt gewaardeerd, toch? Brandy. Ja, ja. ja, dat klopt. Dat heb je heel goed begrepen. Oh, dat is echt zo? Ja, ze, ja, ze heeft okay. destijds inderdaad Popstars gewonnen met uh, Steffi en Leon. Um, okay. Ze schijnt momenteel erg uh, populair te zijn in de homo's scene in, uh, in Zweden. Okay. Ja. Maar daar is uh, op een gegeven moment uitgeroepen dus is hen, haar nummer, uh, and Lace. Ja, ja vind je het gek dat... het ja. gek dat het dan door homo wordt geaccepteerd? Letter, Letter and Lace. Ja, gek maar zij was van, ze had Popstars gewonnen en ze vonden toen met... Steffi Zoontjes en Leon, Deon, de, al oh, geweldig, Red. Ja, eh, ah, daar gaan we nog veel van horen hoor. Rij. Ja, ik ga dit, Maar het was gewoon een goede, hele goede zangeres. Ja. Allee, ze zijn uit elkaar. Ja, uh, gek. Helaas, helaas. Maar ja, dat was inderdaad al uh, eigenlijk uh, bekend dat ze daar uh, begonnen zijn. Ze dus hebben uh, in ieder geval nog wat proberen te doen, maar dat, dat kon je verwachten natuurlijk. ja, ja. ja, ja. Ja goed, dan heb ik nog een nieuwtje voor jullie dat uh, ja, het was gisteren ongeveer 25 jaar geleden dat, precies 25 jaar geleden, dat Willem Ruis is overleden. En natuurlijk uh, zetten dan op dat moment weer, uh, weer, weer een relletje. En een van die relletjes is dat Ellen uh, Damsma, een van schijnt een van uh, Willem uh, verdinnetjes te zijn die dit op nahield. Die vertelde op uh, een van dag dat uh, zij en Willem erg, erg gelukkig waren en dat alle mensen het leven van Willem op een destijds funkeerden als figuranten. Ja, nou, is het misschien op een gegeven moment iets van Ellen Damsma om weer even in, in, in de pik te komen, maar ik vind het laag bij de grond. Ja, vind ik ook. Zo, zoiets doe je gewoon niet ja. klaar En dan moet je de, de, de, het respect voor, uh, voor Willem en voor zijn kinderen moet je natuurlijk wel, uh, wel hebben. En dat had ze schijnbaar niet. Ze nee. was waren natuurlijk ontzettend uh, pissig op, uh, op, op mevrouw Damsma. Ja, en daar kan ik me ook wel best wel bij, bij, bij voorstellen, ja. Dus, uh, ja jongens, ik, zeg, ik, ik heb probleem moment alles lopen doorspetteren, Maar uh, er zit heel weinig uh, echt, echt, echt uh, sensationeel nieuws uh, nee, Maar komkommertijd heet dat, hè? He, het is komkommertijd, ja, ja, ja klopt ja, komkommertijd, exact Maar ik zal de komende week, en uh, voordat ik naar jullie in de studio kom, uh, even aanwijden En dan gaan we samen eens even kijken wat we kunnen, kunnen ontdekken nog Ja, dan gaan we, we gaan even een leuke, leuk programma van maken En dan uh, spreek je volgende week Ja, en ja, Henry, ja. volgende ja. week hebben we door de computers aan uh, Rudy, staat aan wat, wat doe nou je nou weer? Nou? <laughs> het is hier een zootje, sorry. We gaan heel even kijken. Uh... Uh, Daar komt wel vaker voor denk ik, hè? <laughs> ja, dat, dat, dat snap jij heel goed, Henry. Dat heb je goed gezien. Volgende week maak ik wel barbecue toch, hè? Ja, dat vind ik een heel goed plan. Dat vind ik, dat vind ik heel lekker. Ja, dat ik wat wil je nou Roy vertellen? Ja, maar jij zit aan mijn knop. Oh, dit wordt weer helemaal niks. Ik zie het nu alweer. Oh jee, oh jee, oh jee, o jee. Kom op, klikken, anders. Uh... Nou. Uh... Leuke radio, dit ook, hè? Huh? Ja, natuurlijk. Je moet een beetje even op Je blijft hier verhangen hoor. Zo. Zo, ging, zo, ga, zo gaat het toch ook. Uh... Volgende week hebben we dit, Henry. Ja, dat doen, hè? Wie ben ik? Een van de allergrootste televisiehits van Nederland. Zij zijn er. Nee, van Goedenavond, keren. Ron Brandsteder en André van Duin terug in deze succesformule. Over enkele seconden is het zover. Wie ben ik? Hier bij SBSS. 3, 2, 1. Wat een slechte kwaliteit, Roy. God, god, god, god, god. Mag je eindelijk weg? Maar Henry, volgende week, wie ben ik, Ja. Ja, is afgesproken. Vind je ja. als ik niet mee doen. ofwel. Het is wel leuk op zich. Natuurlijk. Maar de barbecue moeten we natuurlijk ook doen, hè? Barbecue gaan we zeker doen. Dat vind ik, uh, dat, vind ik dat we dat zeker mogen het doen. Dus dat ja, komt goed. Lekker le le le le le le le le buiten barbecue, jongens. Het wordt goed weer. Dus zullen we zullen niet, je niet, niet, niet bang voor te wezen. Komt helemaal goed. Komt goed. Henry, we spreken je volgende week. Een heel fijn weekend. Ja, jullie ook in ieder geval luisteren thuis natuurlijk ook. En op het strand. Uh, ja, hopen dat we dat het pieker uh, toch wel een beetje op het strand kunnen liggen. Dus, maar volgende week gaat het helemaal goed komen. Top, dankjewel. Hé hey, jongens, kooi kooi je. Hoi. Hoi hoi. De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. FM. zal FM's Antwoord. 106.9 FM. Oh, yeah, is. Nobody ever seen Matter of fact, I seen a woman all up in my tree Whipping and flipping and checking and slapping I'm attacking after she back it up and make it dry. After I met her, I told her, David, go wait, it's on the track, baby girl, don't stop And you never know when somebody's gonna throw a couple dollars Got a pocket full of hundred dollar bills Ludicrous, Mr. Make-a-woman holler And every night on the floor putting on a show Everybody in the club, there's a little something you should know Look at her go On the dance floor She's amazing On the dance floor When she moves En Hij gaat maar door en hij gaat maar door. David Guetta. Hij heeft zoveel nieuwe liedjes, waaronder deze, de nieuwe single samen met Taya Cruz, Luda Chris is dit Little Bad Girl. Hij heeft nog veel nummers gemaakt afgelopen maanden, onder, ook, onder andere ook met Florida. En binnenkort komt hij met zijn nieuwe album uit. En misschien wel een leuk verhaal die uh, David Guetta. Zijn album was helemaal af, maar. Uh, hij, hij heeft het gewoon stopgezet. Want hij was nog één liedje die erop wou. Het hele album was af. En dat was met Jessie J. Je weet dat meisje van... Uh, the price tag. Dus alle albums zijn weer teruggeroepen. Of oh. allemaal zijn ze weer teruggegaan. En die moest erop. En nu komt het album 29 augustus uit. Het is maar dat je het weet. Ik, ik schrijf het in mijn agenda. En uh, mijn excuses voor die mooie jingle... Dat hij was mislukt, maar we wilden een jingle doen via de tv. Ja. Ja, maar dat ging helaas mis. De... Want uh, ik zal het even uitleggen. Dat is toch een lang intro van dit nummer. Roy had de tv aangezet en uh, vol geluid en ik zette de geluid hier in de studio uit... ...zodat we konden luisteren via de tv. Ik weet niet waarom we dat deden, maar op een of andere manier vonden we dat leuk... Ja, en ik dacht, nou dan ga ik even een doorstart doen Zodat ik een nieuwe jingle en een nieuw liedje kan doen Maar opeens was het geluid weg En kwam een ander commercial ja. Zo moet het dus niet nee. Hoe het wel moet is deze mixie draaien Echte disco, Earth, Wind Fire Dit is In The Stone Fire. bekend van natuurlijk Fantasy en Boogie Wonderland en deze minder bekend maar oh zo lekker in de stone! En we zijn alweer aan de laatste minuten voor een Entertainment View gekomen. Heeft u morgen nou niks te doen? Kom dan gezellig naar de Jaarmarkt in Zandvoort. Het hele centrum vol entertainment en heel veel verkoopkraampjes natuurlijk. En live muziek op het Raadhuisplein. Gepresenteerd door moi. En uh, natuurlijk. Altijd bescheiden gebleven, die hier. Uh, we doen ook een, een weggeefshow, Live muziek, boop, boop, artiesten. En we hebben heel veel informatie voor u. Dus kom gezellig naar het Raadhuisplein. Hier in Zandvoort. Weg, weg, weg, weg, show. Weggeefshow. Ja. Prijzen. Ik wil die meenemen van je, alsjeblieft. Gaan we regelen, gaan we regelen. Bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we er. Natuurlijk weer met Entertainment Studio. Met Henry in de studio. Leuk, leuk. Barbecue. live barbecue. Barbecue. Fijn weekend. Tot volgende week.